Jobboot met het NOS-journaal. In een buitenwijk van Washington is een appartementencomplex... na een enorme explosie volledig uitgebrand. Zeker twee mensen zijn omgekomen. Tientallen bewoners en brandweermensen raakten gewond. Zeven bewoners worden nog vermist. De explosie was zo hevig dat die tot in de verre omtrek werd gehoord. Het heeft zo'n 160 brandweermannen uren gekost... om het vuur onder controle te krijgen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. 19 toeristen, onder wie 5 Nederlanders, zijn in Berlijn ziek geworden na het eten van een broodje kebab. 9 mensen werden zo ziek dat ze moesten worden opgenomen in het ziekenhuis. De slachtoffers waren 14 jonge asielzoekers uit Hessen die een dagje Berlijn deden en een Nederlandse familie van 5 personen. De kebabzaak is gesloten. Het vlees is voor onderzoek in beslag genomen. De eigenaar wordt verdacht van nalatigheid en overtreding van de levensmiddelenwet. Dertien leden van de ondernemingsraad van de Nationale Politie hebben twee jaar lang een dubbele onkostenvergoeding gekregen. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. De 13 zaten eerder in OR's van regionale korpsen. Na de vorming van de Nationale Politie in 2014 gingen ze naar de Centrale Ondernemingsraad en kregen hiervoor een onkostenvergoeding, terwijl de oude toelagen ook doorliep. Of er sprake is van een fout of een gemaakte afspraak wordt nog onderzocht. De president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, Emslie Tromp, is op non-actief gesteld. Hij mag zijn functie niet uitoefenen, zolang er een gerechtelijk onderzoek naar hem loopt. De politie deed gisteren op Curaçao een inval in het huis van Tromp. Het onderzoek zou verband houden met berichten over zijn privéfinanciën. Zo zou een lening van 3 miljoen dollar aan zijn vriendin zijn gegund, zonder onderpand. Ook zijn er verdenkingen over transacties, waarbij pensioenfondsen en een verzekeraar een rol spelen. Bij de centrale bank van Curaçao en Sint Maarten is een interimbestuurder aangesteld. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Vannacht overwegend droog. Morgen bewolkt en in het noordoosten nog kans op wat regen. In de middag steeds meer zon. Temperatuur morgen tussen 21 en 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM.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 Ja, een kop is En de dank weer aan... Jong ZFM Zandvoort met uh, Thomas de Jong. En uh, dit was de nieuwe single van Yellow Grass. A Thunder heet die. Uh, en ja, uh, kreeg het bericht. Uh, en op een gegeven moment ga je dan een beetje zitten zoeken... naar datgene wat de plaat eigenlijk het beste omschrijft. En wat zeggen ze zelf? Ja, het, uh, we hebben iets ook uh, van Fleetwood Mac toege toegevoegd. Nou, dat is er wel een beetje aan af uh, te horen... Want als je de manier van zingen benadert... zoals Bram Westdorp hier op deze Yellow Grass doet... dan doet mij dat erg sterk denken aan Lindsay Buckingham in The Days... dat hij nog heel veel hoogtijdagen had met Fleetwood Mac. Welkom. Uh, vanavond hebben we weer muziek van, uh, ja, vanuit de regio weer. Dus uh, we hebben live muziek en dat is... Reino, hij gaat vanavond spelen. En dat doet hij niet alleen. Hij heeft ook nog iemand meegenomen. Bono heet de, de gitarist die die heeft meegenomen. En als ik het zo achter me kijk. Dan zijn ze druk bezig om het geluid een beetje netjes in te stellen. Dus, en wie Reno is? Nou, Hij is al een keer hier eerder geweest. Maar we kennen hem ook uit het circuit van de Rob Akda Hij zal zich zo dadelijk aan jullie luisteren vriendjes, aan de andere kant gewoon voorstellen. Dus uh, dat, uh, dat doen we zo. Uh, het is ook uh, een beetje de week dat uh, er weer iets op stapel staat. Namelijk Come Together. Zo uh, wordt dat eigenlijk uh, min of meer uh, genoemd. Is weer een van de initiatieven van uh, bijvoorbeeld uh, Anouk Slik. Zij uh, is uh, een van de mensen uit Haarlem die daar uh, een behoorlijk uh, vet uh, ja, de nek vooruit uh, aan het steek is. Wat wil het geval? Gather, dat is. Uh, nou, dat zal uh, veel Halemers uh, weinig zeggen. Die zeggen van: ja, wat is dat? Nou, dat is het uh, voormalige uh, warenhuis waar. Uh, V&D in uh, gezeten hebben. Dan moet ik eigenlijk dan ook nog uh, de CNA noemen. En uh, dan moet ik nog uh, een paar van dat soort. Peking Kloppenburg. Want ja, anders dan zit ik hier sluikreclame te maken. En dan wordt uh, CFM weer uh, boos. En uh, die zeggen dan: ja, ja, jij maakt uh, reclame. Nou, het bedrijf is overigens al failliet hoor. Dus maakt niet uit. Hoewel, uh, op de website uh, hebben ze een webwinkel overgenomen. Maar goed, uh, voordat ik weer in allerlei uh, zijpaden bewandel. Dat pand, dat uh, leent zich natuurlijk erg uh, voor bijvoorbeeld heel veel leuke muziekinitiatieven. Uh, en uh, een ervan is dat en aanstaande zaterdag spelen, ja ja, ook twee mensen die hier gespeeld hebben. Namelijk Ariane en Aina die spelen dan ook. En dat betekent dus dat we daar wat uh, mee gaan doen. Um, over Rino gesproken, hij heeft ook een kleine link met Lison de Lumberjacks. Want ja, achter Rino schuilt natuurlijk een naam. En ik zeg ook helemaal niks wie het is. Maar hij heeft uh, wel iets met Lisa de Lumberjacks uh, te maken gehad. En uh, sterker nog, uh, ja, ik geloof ook dat ze in de finale hebben gestaan... Uh, bij de bands waar uh, Rino uh, deel van uh, gemaakt heeft... En uh, waar hij ook uh, bij de Rob Agda-woord heeft uh, meegedaan. Dus uh, zou je kunnen zeggen, wie zijn dat? Lisa en de Lumberjacks. 22 september. Oeh, oe, ik voel ik dat al. Gaat de EP uh, Vivid in uh, première. En dat gebeurt in patronaat. Dus voor die mensen die dan uh, op een gegeven moment wil weten. Van wat, uh, wat gaat er gebeuren. Nou, uh, 22 september uh, dan, uh, gaat hij uh, ten doop worden gehouden. Ja, wij hebben natuurlijk nog niet het uh, officiële materiaal van uh, de EP... maar we hebben we, wel al, al twee dingen liggen hier... Uh, die Lisa en de Lumberjacks al hebben opgenomen... en die ik uh, waren ook uh, keurig netjes van er heb gekregen. Dus, uh, en één ervan is waar dat eigenlijk allemaal mee begon. Hier is Mr. Jones. Try harder to succeed Dat is hem. Ha. Ja, want hij houdt in één keer zo op. Uh, dit, uh, van Summerhoes is dit. En is there such a thing as too much? En dan love. Too much love, zo moet ik het eigenlijk zeggen. En het nummer wat we hebben gedraaid, dan moet ik hem weer even terugzetten in de playlist. Het heet Lust for Words. Dat is een beetje de tekst uh, die, uh, die je hebt uh, kunnen horen van het echtpaar Vera en Peter Jessen. Zo uh, mag je dat wel omschrijven. Maar goed, uh, ze komen uit Rotterdam. Er zitten ook uh, veel Rotterdamse dingen ook vandaag weer in deze, deze fijne alternatieve VM. En uh, we gooien de schuiven open. Want ja, ik zei al, wie schuilt er achter Reino? Ja, dat is Erik van Schoonhoven. Hey, goedenavond, wacht ja, even. Ik, ik zal wel even de goede microfoon overzetten. Ja, ja. ja, heb je hem? Ja, ik heb hem. Goedenavond. Want Erik heeft... Nou, ik zeg het al. Deel uitgemaakt van Lee's and de Lumberjacks. Ja, zeker. Uh, daar heb je ja, uh, in het begin nog meegedaan. Ja, bij de oprichting. Uh, ja, nu is uh, de band helemaal uh, los. En uh, schijnen ze uh, behoorlijk wat uh, ja. onderdanig uh, ja. te zijn gekomen. Daar is één. Ja. Uh, Wakepoint. Dat is een band wat... Weer een beetje meer in Dat is weer de andere kant op. Ja, dus meer ja. de andere kant op. Komt dat meer in jouw straatje of is dat... Uh, um, nou, ja. Eigenlijk ja. wel, ja. Ja? Ja. Ik ben wel uh, daar... Ik ben van origine niet in dat straatje, zeg maar. Maar... Um, ja, op een gegeven moment uh, kwam ik die jongens tegen en die waren heel erg uh, van de punk en van het rouwdouwen. Het was een beetje een, een, een uh, rauwdouwen gebind, uh, was dat? Ja, ja. ja, ja. Ah. En dat, uh, dat vond ik toen eigenlijk ook wel leuk. En ja, dat, uh, je had toch volgens mij ook een drukke avond uh, tijdens de Ropen-Akdouwoord uh, van de afgelopen keer bij die finale. Ik geloof dat je... Ja, of nou, uh, was, was je toen net uit? Toen je was ik er net uit. Bij Lisa ja. de Lumberjacks, hè? Ja, maar de voorrond heb ik nog wel meegedaan. Ja, dan, heb je, dan, ja. Heb je nog, uh, dan zat je nog wel bij de, ja. de bind. Uh, en we hebben je natuurlijk uh, hier gezien en gehoord samen met Chris Allen. Twee keer. is een beetje ja. ook, ook met Lisa. Ja, je bent met Lisa ja. Beer ook geweest, ja. ja. Inderdaad, klopt. Uh, dat was uh, helemaal aan het begin uh, ja. de, toen. Uh, toen met de single van uh, Mr. Jones. Ja, zijn we geweest. Uh, er zijn nog meer nummers toen, uh, hebben, hebben we hier gespeeld. Ja. Um, maar, um, ja, je bent twee keer geweest, ja, inderdaad. Ja. Ik dacht, uh, oh ja, natuurlijk. Ja. <laughs> maar je zat toen nog gewoon uh, in de band. Dat ja. praten we over 2015, september 2015. En toen zeiden we ja, zoiets. nog, toen zeiden we nog van, uh, tegen Lisa van... Uh, joh, doe mee aan uh, Rob Hacken dat woord. Mm -hmm. Dus uh, uiteindelijk die knoop doorgehakt en zijn ze nog meegedaan. Uh, nou goed. Uh, maar goed, uh, Wakepoint, Chris Allen. Want ik wilde eigenlijk naar Chris Allen uh, toe. Want uh, dat is totaal iets anders. Hè? Uh, dat, uh, dat, dat, dat is dan weer meer soul-achtig. Ja, nou, nou, of niet? nou, dat zou ik niet, niet per se nee? zeggen. Dat is meer... Uh, ja, hij zelf. En ja, hij, ik, ik uh, schrijf ook mee aan die songs. sommige Doe je ook? Ja, en uh, we, we zien het zelf meer als... Uh, uh, gewoon popsongs, gewoon echte popsongs in ja. hart en nieren, zeg maar, die gewoon ja. echt uh, heel erg commercieel zijn. Zeg maar. Ja, want, want ik, het lijkt wel alsof jij gewoon, uh, ja, we hebben, we hebben hier, of, je hebt ook hier een illustre voorganger Tony Sprock heb je hier uh, gehad. Ja. ja. Dat is ook zo'n, uh, dat is ook een hebben. Oké. Okay. Heb een beetje het idee. Uh, maar je bent uh, iemand die ook het uh, verschillende muzikale paden op aan het uh, wandelen. Ja. Bent. En uh, dit dat vind is, ik ook het leukste. Vind je het leukste doen. Ja. ja. ja. Uh, want dit is weer iets anders. Uh, ja, Rijno. maar dit is eigenlijk uh, wat, wat uh, ik zal het een beetje uitleggen. Ik ja. ben altijd in bandjes gaan zitten, zeg ja. maar, en altijd samen met iemand anders gaan spelen. Ja. Maar uh, ja, nu ga ik gewoon volledig uh, de touwtjes. Ik heb nu volledig de touwtjes zelf in de handen, zeg maar, en ik ja. schrijf alles helemaal zelf. En uh, ja, gewoon echt helemaal ik, zeg maar. Wat er dan uitkomt, ja. dat is dit. Dat is dit? Ja. Oké, okay, uh, we gaan zo uh, het werk uh, horen wat, wat je allemaal uh, te vertellen hebt, uh, wat, betreft, ja, wat betreft de muziek. Maar eerst gaan we nog even wat anders uh, doen. Uh, dit is uh, Eva Goor. en uh, zij heeft uh, ook uh, nou, een, al flinke tijd terug haar uh, debuutalbum uitgebracht. Uh, en dit was de single die ze daarvan heeft uh, gemaakt, While We're Waiting. leuk. Er zit ook een hele vette groove zit er een beetje in, in, dit, uh, in dit nummer. En dat, uh, ja, dat, dat uh, hebben we dus wel gemerkt. Uh, Even allemaal hoor. En while we're waiting. We gaan eventjes naar de, de andere kant. Als het goed is. Uh, uh, ja. Zeggen, ja. Ja. Ja. De ja? microfoon uh, staat open. Dus ik uh, zou bijna willen zeggen welke twee nummers uh, ga je spelen? Uh, we gaan beginnen met een nummer dat heet Looking for Something en daarna Moonlight. Looking for Something en Moonlight. Oké. Okay. me free Craving for something A red sun in the sky I fear to die Into the blue blue ocean Floating on a dream Thrills I want to feel Beyond the horizon Waiting here with you All you have to do is stop. take my hand dive right now, we're all looking for something, I don't know what that something means to you, we're all looking for something, I wouldn't mind if that something started with you, I felt you closer Our heads are going down Waves pull us around There is no horizon oh, This is so surreal Water that can heal Entering a new world I'm Breathing on the water City on the water Everything's been here the whole time Tot Even eventjes, eventjes voor de, de, de applaus. De applaus. Normaal gesproken staan Marcus en ik altijd bij het nummer even te applaudisseren. Maar goed, nu moest Marcus even een kleine handeling verrichten. Kunnen we het nog even doen? Even. <applaus> God, ja, ja, ja we moeten even looking for something. Um, ik ga zo even nog iets wat, wat, wat zeggen. In ieder geval. Maar goed, nu de andere. Ik had begrepen. Moonlight has the number. Yes. yes, okay. One, two, three, The black sheets cover the look of his eyes. He stands confident in a noisy crowd. The party is very phony, but the cheap food tastes alright. The host is receiving our guests. Diligence Another day at the office. This time it feels weird. Shadow the shadow creeping through, slowly seeing his own truth. Consequences of a life in the hollow of the night. We'll was hem. Even een blokje van twee. Dat was Rijno. Straks uh, horen we hem nog een keer na dit uh, nummer. En uh, hij uh, oogst er heel veel succes mee op dit moment in Amerika. Uh, de Amerikaanse uh, industrie, de muziekindustrie. De independent muziekindustrie. Ik moet de indie muziekindustrie moet ik eigenlijk zeggen. Die is helemaal uh, gek uh, van States Republic. En I got your back. talk much it's difficult to do the words don't always come we made our promises long ago for me they still feel new they still feel just as strong De ene na de andere nominatie uh, sleept hij binnen in Amerika. En of hij dan ook de prijs uh, nog gaat krijgen, dat uh, is vers 2, Maar uh, in Amerika lopen ze al met hem weg. Dan heb ik het over de onafhankelijke muziekindustrie van, uh, van de Verenigde Staten. De jongens hebben het trouwens al druk genoeg, heb ik me laten vertellen... met uh, een paar presidentsverkiezingen die eraan komen en uh, nog wat van die dingen... Maar goed, uh, Stein's Republic uh, is in Amerika daar al, uh, al redelijk bekend in die wereld, nu in Nederland nog, en daar zijn wij dan maar voor. Weer uh, terug naar uh, de regio, want uh, Reno komt uit de regio. Ik zou bijna zeggen, welke nummers ga je nu laten horen? Uh, carousel en Inside the Sun. Alright. To me as I speak for myself The noise of the street blends The sound of my voice I insert the darkest of days in a slot machine Convert them in a symphony of freedom carousel spins around Gets you up, shoots you down Is hot and the buzz is alive, so I take my chance to make it all right. I insert. Game. Say something nice about ik zeg dat, uh, dat het een... Uh, is het leven uh, soms ook een carousel waarin je af en toe mee moet doen? <laughs> of wat dan ook? Is dat het een ja. beetje de strekking van het verhaal? Ja. Nou, dat dacht ik al. Ja, <laughs> ik heb een, een klein beetje... Net ja, ne negatieve momenten. Dus je moet eigenlijk alles, alles nemen in het leven zoals het is. Ja. En dat maakt het een... Het, een carousel ja. van alles en nog wat. Juist, ja. oké. Okay. Ja. Dus even de, de, ja. de kleine toelichting op deze song. Ja. Oké, okay. uh, nou ja, die, de twee die je uh, nog uh, ja. op het lijstje staan. Uh, inside the Sun. One, two, three... I used to hold And got stuck in quicksand I got used to weak control And got drained in apathy Slipping rips I used to hold And got stuck in quicksand I got used to leave control And got drained in apathy Samen met Bono uh, hier uh, bij ons. En uh, dit was het uh, eerste blokje van twee. Straks uh, na negen uur uh, gaan we nog het uh, tweede blokje van uh, twee doen. En komt er... Nee, het is het tweede blokje van twee zelfs. Het de derde blokje alweer. Ja, het de derde blokje. Ik, ik ben de tel kwijt. <laughs> ben ook, uh, je zei ook, uh, carousel had je er net over, hè? Ik ja. vond het wel toepasselijk, want uh, ik had hem even op uh, de Olympische Spelen gezet. En ja. uh, daar was, uh, er is nu net een uh, interview aan het lopen met Annemiek van Vleuten. Dat is de dame die zo hard onderuit ging bij het wielrennen uh, afgelopen ja. zondag. En uh, nou, als er een van een carousel uh, mag spreken, dan is dat Annemiek van Vleuten wel. Ja. Die dacht goud in handen te hebben en <laughs> uiteindelijk ging dat niet door. Maar gelukkig heeft een ploeggenoot dan even goud, het goud nog op weten te halen, want... Ik zat wel zak Maar goed, ik vond het wel heel toepasselijk dat op dat moment dat het liedje speelt, dat daar het interview wordt uitgezonden. Ja. Dus uh, mooie kan eigenlijk niet. Ja. Goed, dus, uh, we zien uh, en horen je straks uh, samen met uh, Bono nog een keer uh, terug in het uh, tweede uur. En dan met het derde blokje van twee. Dus uh, mensen die nu inschakelen, je hebt, nog niet zoveel, uh, je hebt nog niet zoveel gemist. Er komt nog een uh, herkansing om uh, Reino nog te horen. Yes. Oké. Okay. Ja, wel gemist. Want hij had al vier uh, mooie nummers al gespeeld. Dus uh, <laughs> ik zou gewoon even... Die mensen allemaal denken... die heb ik gemist. Ja, dat heb je gemist. Uh, 13 augustus, dat is aanstaande zaterdag. Dan uh, is er in het uh, warehuis... Het voormalige warehuis van een, uh, ja, een, uh, een uh, roemruchtige familie... Uh, een aantal muzik uh, muzikanten te zien en te beluisteren. En één ervan is Arna. En dit heeft ze gemaakt. Dat nummer dat heet De Horizon. You might guess what just occurred To me they're kind of remedy Cause flying off to Africa Living without demons No one telling you blah blah Since we're all being equal Sounds pretty Just yeah. yeah. En dat was hem dus. Uh, deze van uh, Ariane, Samen met Aina. Uh, met is zij uh, te horen. Aanstaande zaterdag in Gather. Dat is uh, dat uh, voormalige warenhuis. Wat staat op de verwilft. Die halte. Dan moet je uitstappen. En dan, uh, ben je er zelf uh, geweest hier? hier? Ja, ja of niet? Uh, een tijdje geleden heb ik daar ook gespeeld met Chris okay. en Lisa. Oké, okay, dus, uh, ja. oh, dus met uh, Lisa is het uh, en... toch nog wel enigszins dikke ja, mik. Ja, zijn, we zijn uh, grote vrienden. <laughs> ja, nee, ja. maar dat, het hoeft ook niet zo te zijn dat, uh, dat wanneer je de band uitstapt... dat het gelijk nee, meteen... Uh, nee, nee. Dat, dat geloof ik heel niet. kort misschien. Heel kort. Heel kort. Nee, maar goed, ik al. kan me voorstellen dat je op een gegeven moment... je er niet zo lang bij voelt. En dat je dan op een gegeven moment zegt... ja, sorry, luister. Kijk, beter voor zijn, toch? Ja. ja. Uh, ik ga even naar je buurman, want uh, hoe ben jij uh, met hem in aanraking gekomen? Heeft hij je gevraagd of, uh... Uh, Nou ja, we zitten bij elkaar in de klas. Bijvoorbeeld. Ja. Haal hem. En uh, ik kreeg een appje van Erik. Ja. Yo, ik ga een uh, nieuw project beginnen, ja. met mijn eigen werk, en ik zoek een band. Doe je mee? Ja. En ik zeg, nou, ja, tuurlijk, doe ja. ik mee. Uh, is het zo dat, uh, dat als hij iets, uh, ze, iets, iets doet, dat jij dan volgt? Of is het toch uh, nog een beetje sparren onderling van... Uh, nee, uh, ja, misschien omdat het nu nog in de soort van voorfase uh, is dat ik nog enigszins zeggenschap uh, heb. Nee, maar uh, nee, het is, uh, van, van het, het is van beide kanten. Ja. Het uh, is van beide kanten. Heb je dat nodig? Ja, ja ik ja? vind het fijn als er gewoon van andere muzikanten ook input komt. Ja, want, ja, want uh, met want Chris had je dat beter. Beter. ook, hè? Dus uh, met Chris had je dat ook, toch? Ja, ja. ja. ja. Ja, nee, ik kan me dat voorstellen. Uh, jij volgt dus ook een opleiding bij, ja. dat, uh, bij het Pop... Wat is het? Conservatorium in Haarlem? Conservatorium ja. ja. dat dacht ik al. Um, en, uh, ja, ver ben je? Derde jaar, ga ik nu uh, aan beginnen. Ja. En hoe zit het met jou? Ik, ik ook. Derde ah, jaar. We, zijn allebei, we studeren allebei gitaar. Oké. Okay. Derde jaar gaan we nu naartoe. Ja, ik ben benieuwd. Uh, we gaan er nog eentje draaien tot aan het nieuws van 9 uur. En dat is deze van onze vriend Azaak Bellach. I'm <laughs>